In Drenthe zijn vier mensen gewond geraakt bij een botsing... tussen een ambulance en een personenauto. In Emmer Compascuum reed de ambulance met grote snelheid tegen de personenauto. Beide wagens zijn totaal los, meldt de politie. Een vrouw van 41 en twee meisjes van 9 die in de personenauto zaten raakten gewond. En ook de huisarts die meereed in de ambulance liep verwondingen op. De ambulancepersoneel bleef ongedeerd. Of de patiënt die werd vervoerd letsel heeft opgelopen is niet bekend. De patiënt is met een andere ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht.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 Dan het weer veel zon, maar in de kustprovincies ook kans op een buit, is Zo'n 9 graden. Tegen de avond in het westen meer bewolking gevolgd door wat regen. En morgen is het bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie files door werkzaamheden op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen bij Vlaardingen Oost 2 kilometer. En op de A7 horen in beide richtingen bij Purmerend, 3 kilometer.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 Beleef de strijd tussen onze topschazers en de internationale top. De St ISU World Cup. 16, 17 en 18 november. T.L. Verenveen. Maak het mee. Kom zaterdag 3 november naar de Wintercheckdag bij uw Volkswagen-dealer. Voor een gratis wintercheck. Kijk op Volkswagen.nl Het vervolg van Langslijn de op deze zondag. En wij beginnen dit uur in Zwolle bij PEC tegen PSV. En die houdt De Want in het nieuws gescoord door PSV. Het is 1-1 geworden. Timothy de Rijk. Terwijl er zoveel aanvallers van PSV al in staan. Is het uh, nou, uitgerekend de verdediger Timothy de Rijk. Die met een verme kopbal keeper Diederik Boer kon uh, verslaan. En dus staat het 1-1 bij PEC Zwolle tegen PSV. Met nog 13 minuten te gaan. En hoe staat het bij RKC tegen koploper Twente achter? Ja, wat moet ik zeggen, joh? Elf minuutjes nog tot aan het einde. 1-0 voor FC Twente. Wissel van Lieder. Hij is erbij gekomen bij RKC. Dat dan maar voor Stans. Meer valt er niet te vertellen. Herakles tegen Herenveen dan. Even knipperen met je ogen. En is er weer gescoord van Vilaard? <laughs> nee, tijdens het journaal in ieder geval niet. Gelukkig pikten we die van Gaurier nog net even mee. Vlak voor het nieuws. En uh, 5-2 is dus de tussenstand. En hier inderdaad knipperen met je ogen. En je hebt iets gemist. Dus we blijven vooral die ogen wagenwijd open houden. In het laatste kwartier bij Herakles. Herenveen, 5-2. Kampong, Pino Kate, Hockey, al beslist hè Tim Steens? Ja, hij was al lang beslist Tom. Het was vlak voor het nieuws 5-1 door Thierry Brinkman, de zoon van Jacques Brinkman. En hij, een minuutje geleden, ging hij de cirkel binnen, werd op zijn stikker geslagen. En dat betekende een strafbal. En die werd onberispelijk benut door Lawrence Docherty. En dat betekent met nog 10 minuten te spelen, 6-1 voor Kampong. De Wereldbeker veldrijden in Pielsen. Hoe lang nog, Gio? Nog een half rondje, meer is het niet. Niels Albert nog steeds aan de leiding. Klaas van Tornhout komt dichterbij. Die zit nu binnen de 10 seconden van Albert in de laatste wisselzone. Maar als er niks geks gebeurt, als Albert geen pech krijgt... dan gaat hij op weg naar de overwinning in deze wereldbekerwedstrijd. Gaan wij snel even naar Pexollet tegen psv Andy. En erover heet zoiets. PSV scoort 2-1. Ik dacht dat het uh, Matas uh, was, maar het is in ieder geval... Uh, uh, uh, doelpunt voor PSV. Inderdaad, Matas Op goed aangeven uh, van uh, Locadia. Die heel hard stond te juichen alsof hij het doelpunt zelf had gemaakt. Maar het is Matas, de invaller. Gouwe wissel dus van Dick Advocaat. Die de bal binnentikt. En zo leidt PSV in een paar minuten tijd. Na 1-0 achter te hebben gestaan. Met 2-1 tegen Pek Verder zijn we vanaf half vijf bij Vitesse tegen AZ. En even nog twee tussenstanden. Volendam, uh, Volendam tegen Den Bosch. Kwartier te spelen nog nog altijd 1-1. En Everton tegen Liverpool in Engeland, En daar staat het nog altijd 2-2. Van de, van de zondag. Zullen we alvast even over de maandag? De Merk Monday van de Bengals. Jo Lippen's Wereldbekerwedstrijd zit hij er bijna op? Ja, zit er al helemaal op. Een beetje gekke finale. Uh, natuurlijk, Niels Albert lag aan de leiding. Werd uh, op 10 seconden zo'n beetje gevolgd door Klaas van Tornhout. En die is ploegmaat van Kevin Pauwels. De leider in het wereldbekerklassement. Pauwels, vorige week natuurlijk die wereldbekerwedstrijd in Tabor gewonnen. En die dacht uh, in het laatste halve rondje toen hij erachter kwam... dat hij toch niet meer aan het achterwiel kon komen van de leider. In de wedstrijd van Niels Albert dacht hij, ik wacht op Pauwels. Want dan wordt hij tweede en dan behoudt hij de leiding in de wereldbeker. En wat gebeurt er bij het inrijden? van het laatste stukje, de laatste 100 meter zo'n beetje over het asfalt. Zie je van Tornhout bijna stilstaan, achterom kijken. Hij wacht op zijn ploegmaat en we gaan naar Frank. Frank Wielaert. Het is uh, 5-3 geworden. Finn Bogasson op aangeven van Rajiv van La Parra. Ongelooflijk veel vrijheid voor Van La Parra en voor Finn Bogasson. Vlak voor de neus van Pasveer. Er is weer gescoord. 8 doelpunten in totaal: 5 voor Herakles, 3 voor Herenveen. En we hebben nog 10 minuten ruimte spelen. We gaan terug naar Gio Lippens. Klaas van Tornhout dus wachtend op Kevin Powell's zijn ploeggenoot. Hij kijkt achterom. Hij ziet dat Van Tornhout voorbijgestreefd is door Rob Peters. Maar hij weet niet dat Peters gedisqualificeerd is. En denkt: ja, dan pak ik maar die tweede plek voor Rob Peters. Want Pauls komt er toch niet aan te pas. Peters dus gedisqualificeerd. Dat betekent dat Powels derde wordt. En dat het trucje van de ploeg van Klaas van Tornhout en Kevin Pauls niet doorgaat. En nu komt op de negende plek Thijs van Aambrongen over de streep. Op 2 minuten en 58 seconden van Niels Albert. We kijken nog even naar de andere. Mannen. Albertus op 1, Klaas van Torenhout 2, Kevin Pauwels 3, Tom Meeuwsen 4 en zesde plek voor Sven Nijs die zoveel pech had. Het zag er lange tijd slecht uit voor PSV in Zwolle tegen Peck, Maar inmiddels lijkt het toch allemaal nog goed te komen. En die houdt kan. Ja, maar ze moeten nog zes minuten volhouden. PSV 2-1 in de stand. Na de bestudering van de beelden uh, uh, gaf uitwijzing dat Joey van der Berg... de bal achter zijn keeper uiteindelijk tikte tussen... of naast zeg maar Matas. Dus 2-1 voor PSV, eigen doelpunt van Van der Berg. Na de voorzet van Locadia die ondertussen gewisseld is. Wat kan Peck Zwolle nog? We hebben heel veel kracht gegeven en uh, moeten nu uh, Leidstap... ...toezien dat de bal aan de linkerkant is bij Lens En uh, voor het doel liep uh, de nieuwe man Luciano Narsing. Zijn broertje speelt normaal gesproken bij Pek Zwolle... ...maar is geblesseerd en doet niet mee. Uh, balverlies van Pek Zwolle. En dan kan PSV weer uh, gaan aanzetten en doet dat uh, met Stroopman... Balletje naar Narsing. Maar Narsing raakt hem kwijt. Aan notabene Fred Benson die mee verdedigt Maar dat kan hij niet al te goed. Want een uitverdeder is niet goed. En dan raakt hij de bal kwijt. Maakt daarbij wel een overtreding. En als het zo zou blijven. Dan heb je een, een hele rare situatie. Dat Peck Zwolle geroemd gaat worden. Zoals altijd om het uh, vertoonde spel maar verloren heeft. En PSV zal weer veel kritiek over zich uh, heen krijgen. Terwijl het uh, gewonnen heeft. Zo gaat het nou eenmaal uh, in het uh, voetbal. Als Narsing de bal heeft. En als Narsing de bal heeft heeft PSV. De bal en heeft PSV volgens nog geen problemen. Maar de overname is van Niveld te invallen. Als het nu snel gaat, maar het gaat niet snel, dan kan het heel gevaarlijk worden. bal naar de linkerkant, naar de doelpuntenmaker, zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Joey van den Berg, maar hij levert in. Nog een minuutje of vijf te gaan bij Zwolle. PSV stand 2-1 in het voordeel van de Eindhovenaren. RKC Twente, komt de koploper nog in de problemen achter. RKC schiet op de paal. Dat gebeurt 3,5 minuut voor tijd bij die 1-0 voorsprong voor FC Twente. Chevalier is weg aan de linkerkant. Dan gaat de bal voorbij aan het eerste mannetje. Maar staat Jozefzoon achterin het strafschopgebied. Binnenkant paal, maar toch er weer uit. De verre paal. Vanaf de rechterkant binnen het strafschopgebied dus geschoten door de RKC, Een teken van leven nadat nou Boyata zojuist uit de vrije trap van Talits de kans liet liggen met een kopbal om er 0-2 van te maken. Het had 1-1 kunnen zijn. Zoon legt u aan voor een vrije trap. Daar is Michailov. Kijkt in tegen de zon, maar heeft die vrije trap uiteindelijk toch. En zo gaan we alweer naar de 88ste minuut van deze wedstrijd. Met die 1-0 voorsprong voor FC Twente. Het is pijnlijk om naar te kijken. Bijna lachwekkend vind ik. Zo slecht speelt Twente vandaag dat lijkt er nog genoeg te zijn voor een overwinning. Ook op bezoek bij RKC in Waalwijk. Braafheid gaat achteruit. Speelt hem naar Douglas. Helemaal terug naar Michailov. Rosales misschien. Hij is vrij aan de rechterkant. Maar er komt een lange trap aan van die doelman van FC Twente. De Bulgaar op het hoofd van Gutierrez. Ingevallen bij Twente. Dan Tadic. Die heb ik zien schitteren aan het begin van het seizoen tegen Groningen. Met twee doelpunten, twee voorzetten bereikt nu Castanjos niet. En wat is er met Castanjos? Wat is er met Tadic? Wat is er met RKC? Ieder Iedereen lijkt wel ziek hier of misselijk of zo. Want het is een uitermate zwak duel. En Twente leidt op een minuut of 2,5 voor tijd. Slotminuut van de gelopen hockeywedstrijd. Kampong, Pinocchi, Tim Steens. Ja, laatste gemiddelde stand van 6-1. Maar het is inmiddels 6-2 geworden. Want eindelijk, eindelijk de vijfde strafcorner voor Pinoké. Dat werd een prooi voor Justin Reedross, de Zuid-Afrikaanse cornerspecialist. Eindelijk poesterde hij die bal raak. En toen, was het, uh, ja, toen werd de keeper David Hart gepasseerd. Maar dat had hij beter in de eerste helft kunnen doen, die Justin Reedross. Want toen leidde Kampen nog het 1-0. Toen Pinoké twee strafcorners kreeg. Maar het, uh, het seizoen uh, lijkt een beetje verloren voor Pinoké. Afgelopen seizoen werden ze vijfde. Net de play-offs niet gehaald. Het seizoen daarvoor ook vijfde. Dus dit seizoen zou het moeten gebeuren. Met de ploeg van Giles Bonnet. De Zuid-Afrikaanse coach van Pinoquet. Maar ook dit seizoen gaat het waarschijnlijk niet lukken. Want de, af, de achterstand wordt wel heel groot. Nadat uh, Pinoquet deze wedstrijd uh, gaat verliezen van Kampong. En Kampong. Ja die zijn natuurlijk uh, helemaal in de winning mood. Vorig seizoen de play-offs gehaald. Maar toen in de halve finale uitgeschakeld. En dit seizoen moet het dan gebeuren. Ze hebben goede aankopen gedaan. Robert Kemperman kwam. En Roderick Weusthof. Ja en als je de ploeg ziet hockeyen, Ze zijn er erg goed. Zowel defensief als, uh, als aanvallend. Met uh, Constantijn Jong, Quirijn Kaspers. En natuurlijk de uitbrinker van vanmiddag Sander de Wijn. Wat een fantastisch hockeyer is dat. En Kampong mag zich uh, ja, zeg maar een beetje al in die play-offs wanen. Want uh, ja, ze gaan deze wedstrijd heel makkelijk winnen. De tijd is bijna op. Het staat nog steeds 6-2 voor Kampong. En neemt u maar voor mij aan dat de ploeg uit Utrecht deze wedstrijd gaat winnen. Frank Wielaert dan weer bij die doelpuntrijke wedstrijd daar in Almelo met de als winnaar. Hè? Voorlopig wel ja. En uh, daar zou zomaar een zesde goal voor Herakles bij kunnen komen. Gaurier op de paal rolt die bal. Tergend langzaam gaat hij. Gaurier uit de draai ge gekomen in het duel met volgens mij was het uh, Leeuw. Die uh, daar nog uh, tussen zat. Hij raakt hem eigenlijk maar half. en krijgt de bal tegen de paal voor 6-3. Maar uh, dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Het had trouwens ook gewoon uh, 6-4 kunnen zijn dan. Want aan de andere kant Marco Papa ingevallen voor Juricic, Serveer ongelooflijk veel meters gemaakt en moe gestreden. Marco Papa zijn vervanger draait zich knap vrij. En lift de bal over de goal van Pasveer heen. Dat had de aansluitingstreffer kunnen zijn. Om net nog vijf minuten te gaan. Negen goals had dat kunnen betekenen. Maar ik sluit niet uit dat het alsnog gaat gebeuren. Alleen geen idee wie dan die negende goal gaat maken. Nu weer Marco Papa even terugleggen op Van Anhold. Van Anhold kapt even, doet dat nogal risicovol terug naar Marco Papa En dan weer het rondspelen van Hiereveen rond de middellijn. Risicovol nu ook de ridder. Het duel met Palić ook net ingevallen voor Herakles En dan vergrijpt de verdediger van de Almeloers zich aan de ridder. Waardoor een vrije trap komt. De waarschuwing van Wege erachteraan. En uh, deze wedstrijd had trouwens ook gewoon in 9-8 kunnen eindigen of zo. Zoveel grote kansen hebben we gezien. Je zou het ook naïviteit kunnen noemen, maar ik zit gewoon liever lekker te genieten van uh, wat er dan zit te gebeuren. Ik heb gisteren een tweede, een tweede helft uh, ge, gezien waarin we dachten van nou, dan liever... Uh, er zit iemand op mijn hoofd uh, te praten. Uh, liever uh, iemand die... Uh, uh, een tweede helft waarin wat gebeurt. Gisteravond zat ik te kijken naar een wedstrijd waarvan ik dacht... nou, wanneer is die in vredesnaam nou, afgelopen? Dit kan zomaar nog een uur duren wat mij betreft. Alleen in de praktijk is het nog drie officiële speelminuten... bij Heracles tegen Herenveen. Drie minuten nog te gaan. Heracles heeft er vijf gemaakt. Herenveen heeft er drie gemaakt. Tot nu toe, zeg ik er dan maar heel voorzichtig bij. We komen nog bij je terug. In de extra tijd inmiddels. Pekswollen tegen PSV. En die houtkamp. Spannend, want de bal wordt nu uh, gewoon naar voren geramd. En in de hoop dat hij een keertje goed valt voor Pekswollen. Overigens kijk vanavond naar de beelden in Studio Sport. Knap hoe Marcello. ...een uh, aanspraak maakt op een van de beste Schwalbers aller tijden. Uh, niemand in de buurt en als een uh, nou echt een, een stervende zwaan ging hij uh, fantastisch mooi liggen. Ik kan dat aanraden om uh, daarnaar te gaan kijken van nou. Maar het staat wel 2-1 voor PSV. We zitten in de slotfase. Een minuut van de vier minuten extra tijd zit erop. Nog drie minuten te gaan. En... Alles van Pexwolle nu naar voren. Daar gaat die bal weer richting Pluim. Maar die kan er niet bij. Dan een uh, wat onbeholpen actie. Wat heet onbeholpen van Hutchinson die de bal kwijtraakt. Bal weer Pluim. Pluim probeert hem uh, breed te geven. Lukt in eerste instantie niet en in tweede instantie ook niet. Omdat zijn bal te kort is. Het is uh, op het uh, pijpje is leeg bij Pex Zwolle. Staat met 2 en achter. met nog twee minuten en een half te gaan. Gaan we weer naar RKC Twente. Kan RKC nog iets graag naar... Ik ben bang voor niet. We zitten in de laatste minuut van de drie minuten extra tijd die erbij opgeteld zijn. door scheidsrechter Tom van Siegem, die ook nog een gele kaart in huis heeft. Zometeen voor Robert Braber als ik me niet vergis. Hij duwde zojuist zijn tegenstander in de rug na een voorzet van Jozefsoen vanaf de rechterkant. En ik denk dat hij nog wat gemekkerd heeft bij van Siegem. En volgens mij is het Braber of is het Chevalier. Het is Chevalier die de kaart krijgt van van Siegem. Nou allemaal in de kantlijn van deze wedstrijd. Want het gaat richting het einde. De laatste 30 seconden en dan de drie punten te pakken. Tadic wordt dan de helft van de dag. Hij is in eentje topscorer nu met vijf doelpunten. En voor RKC, terwijl we wachten op de trap van Michailov... wordt het de derde nederlaag in de competitie op een rij. Bal opgepakt bij een van de invallers, bij RKC, bij Naya. Nog wel een beetje naar voren. Naya zelf aan de rechterkant, vijf meter over de middenlijn... in balbezit, ingeleverd bij Braafheid. Dan is daar Martina, is de bal volledig kwijt. En vervolgens RKC met een lange trap. Het zoeken naar Lieder, de oud amateur die hier tegenwoordig speelt. Ingevallen. Chevalier, balverlies, Gutierrez met de overname. En dan hoeft het allemaal niet meer. Gaan de handen op elkaar bij de honderden meegereisde twente fans. Maar ik denk dat zij ook wel weten dat Twente een belabberde wedstrijd heeft gespeeld. Die wel goed genoeg is voor drie punten. 1-0 op bezoek bij RKC. En wordt er nog gevoetbald in Zwolle bij PEC PSV Andy. Jazeker, zojuist was er een hoekschop voor Pex Zwolle en Diederik Boer, de keeper, ging mee naar voren. Maakte een overtreding uh, in de ogen van Ed Jansen, de scheidsrechter. En bij het weglopen zei hij nog iets tegen Jansen en krijgt daarvoor de gele kaart. Vier gele kaarten aan de kant van Pex Zwolle, niet één aan de kant van PSV. Dat vind ik een beetje aan de ene kant uh, uh, fluiten. Maar goed, uh, hij zal daar zijn redenen voor hebben gehad. Ed Jansen, 2-1, nog altijd voor PSV. En uh, Pax Wolle probeert er uh, nog alles aan te doen. Maar de inworp. <laughs> Jansen bedankt wordt er nu geroepen. Ach ja, het is uh, aandoenlijk. Het is uh, de inworp aan de zijkant van Narsing. En uh, die bal komt uh, niet van bij Naldem, komt niet aan. En dan een van de laatste mogelijkheden. Want 3,5 minuut van de 4 zit erop. Bal aan de rechterkant bij eenvaller Reniers, Reniers bal voor het doelgeven. Nee, komt niet aan bij een uh, medespeler. En dan gaat uh, PSV 4 tegen 3 uh, er vandoor. Kijken of dat iets oplevert. Nee, want het is buitenspel. Buitenspel geconstateerd. Ja, inderdaad, van jou uh, uh, de, uh, kun je zeggen Memphis Depay. Een van de invallers. Nee, de was Narsing die uh, buitenspel stond. Bal snel genomen bo door Boer. Bal gaat naar voren, wordt uh, opgevangen. Voorin door uh, Benson. Die krijgt een duw in de rug. Daar moet je voor fluiten. Schrijf, dat doet hij ook. En daar krijgen we nog een vrije trap in de as van het veld. Ik denk een meter of 25 van het doel van Boy Waterman. De allerlaatste mogelijkheid. Het is een duwtje van Timothy de Rijk in de rug van Fred Benson. Daar wordt uh, wel mooi door doorgerold door Fred Benson. Maar de overtreding is duidelijk en uh, ook gegeven de vrije trap aan Peck door Ed Jansen. De bal ligt op de as van het veld. Een uh, meter of nou, het zal toch wel 30 meter zijn van het doel van Boy Waterman. Recht voor Waterman. William Pluim bij. En wie staat daar nog meer? Dat moet als je T zijn, want die heeft een Heel prettig linkerbeen. De man die corner nam waar de 1-0 van Pex Wolle uit voortkwam. Hij staat erbij. En ook Daryl Lasman staat erbij. Maar ik denk dat het Wiljan Pluim gaat worden. Ooit bij Vitesse, ook zelfs een beetje bij Roda. En nu is een onderdak gevonden bij Pexwolle. Een van de betere spelers van Pexwolle, van Art Langerler. 2-1 achter, Pexwolle. Laatste vrije trap in de wedstrijd. De muur, mannetje op 4, breed, wordt op afstand gezet. Daar is de vrije trap, gaat er langs en daar is Boy Waterman, die hem uit de hoek haalt. En dat betekent het einde, neem ik aan, van deze wedstrijd. Jawel, einde van de wedstrijd. PSV door het oog van de naald. Na een 1-0 achterstand wint het toch nog door doelpunten van de Rijk en een eigen doelpunt van Joey van der Berg. Moeizaam, heel moeizaam met 2-1 van Pek Zwolle. Maar petje af voor Pek Zwolle. Petje af voor Pek Zwolle, Maar we gaan eerst even naar Herakelis Almelo tegen Heerenveen. Over petje afgesproken. Ja, petje af voor uh, überhaupt uh, deze wedstrijd. Want het is genieten. Je hoeft niet altijd. Uh, en dan komt uh, 6-3 nog aan. E ja, 6-3. En raad eens wie je maakt. Goudier volgens mij is het uh, die hem erin uh, schiet. Het gebeurt heel ver weg. Even kijken. Nee, het is Bruns, degene die je maakt. De man met de, de longen van Brad Holman, zou ik willen zeggen. Hij doet me ook een beetje denken aan de Australiër in zijn jonge jaren. Aan de bal soms wat uh, naïef. En, uh, maar wel lopend als een man uh, die lijkt op een paard met zulke longen in ieder geval. Hij doet me daar heel erg sterk aan denken. En hij verdient uh, een doelpunt in deze wedstrijd. Hij heeft zich het ongeluk gewerkt, ook wat domme fouten gemaakt... En daardoor Heerenveen de nodige kansen geboden. Maar hij maakt uiteindelijk de 6-3 in dit duel. En ik heb uh, gezegd, de in deze wedstrijd kun je tot de laatste tel doelpunten verwachten. Het is letterlijk het geval, want we kregen er drie minuten extra tijd bij. En die zitten er nu ook op. Scheidsrechter weegreef, fluit direct naar de aftrap af. Een heerlijke wedstrijd. Ik heb ervan genoten. Soms kun je glimlachend in slaap vallen na een voetbalwedstrijd. Dat zal mij vanavond, en mij niet alleen, dat zal iedereen gebeuren die hier vandaag naar de wedstrijd heeft gekeken. Alhoewel, als je voor Heerenveen bent, zul je misschien een klein beetje buikpijn erbij hebben. Maar toch ook ...hebben genoten van het voetbal. Dat mag ook een keer gezegd worden. Heracles tegen Heerenveen. De eindstand 6-3. Dat betekent dat vier van de vijf wedstrijden inmiddels zijn afgelopen 6-3... dus daar in het Polmondstadion. tussen Herakles en Heerenveen. RKC tegen FC Twente eindigt in 0-1. Peksolle PSV 1-2. En eerder vanmiddag eindigde Feyenoord tegen Ajax in 2-2. Zometeen begint nog om half vijf Vitesse AZ. Kijk eens dus even naar de standen, dat is bijzonder. Want de trainers die waarschijnlijk niet eens zo tevreden zullen zijn... over het spel van hun eigen ploeg, zullen wel heel tevreden zijn met de stand. Twente namelijk, 25 uit 10. 24 uit 10 voor het PSV met advocaat. Dan 21 uit 9, Vitesse... Moet dus gaan winnen om erbij te blijven. En dan een groot gat inmiddels hoor. Want Ajax, Feyenoord en FC Utrecht staan op 18 punten. Dus inmiddels 7 achter Twente en 6 achter PSV. Volendam tegen Den Bosch in de Jupiler League is inmiddels afgelopen. Eindstand is 1-2 geworden. De 1-2 voor Den Bosch werd gemaakt door Van Weert. En Everton tegen Liverpool zit in de dying seconds daarin. Uh, Liverpool en de tussenstand is nog altijd 2-2.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 Donald Fagan was een nieuwe cd en I'm not the same without you. Inderdaad is uh, Everton tegen Liverpool in Engeland geëindigd in 2-2. Feyenoord, Ajax 2-2, uh, Boetius 1-1. Een mensen dachten, wie zou dat zijn? Was een linksbuiten vannacht die geweldig speelde bij de Rotterdammers... en scoorde dus een droomdebut, zou je kunnen zeggen. Gisteren hoorde hij overigens al dat hij speelde. En Bas Stichler vroeg hem of hij daar vannacht niet uh, van wakker had gelegen. Ik heb gewoon lekker geslapen eigenlijk, ja. Echt? Echt, helemaal. De spanning was normaal eigenlijk. Wat veel mensen dan niet verwachten. Maar wat dat betreft ik elke wedstrijd zoals ik de normale wedstrijd benader. Ja, het gek is dat je ook in het veld eh, redelijk ontspannen oogt. Ik heb niet het gevoel dat je heel erg gestrest was. Nee, ik was niet gestrest. De jongens blijven met me praten en dat heeft zeker geholpen. Mijn ouders praten met mij. En ja, ik ben gelovige jongen. Dus wat dat betreft, ik bid altijd om met zijn vader en met zijn moeder. Dus wat dat betreft dat is het zeker goed. Maar dan nog in een volle kuip tegen Ajax. Je debuut maken op je achttiende. Dat kan niet iedereen maar zo doen. Nee, ja, ik hoor net dat ik de tweede jongen ben die scoorde in een klassieker. Dat ja, is de buurt, bedoel je? Ja, en Sayas was die andere. Precies, zoiets hoorde ik al en daar ben ik zeer blij mee. Um, wat kun je over jezelf vertellen wat wij nog niet weten? Want toen wij hier de Kuip binnenwandelden vanmorgen met alle journalisten... toen kregen wij een opstelling in onze handen gedrukt. En toen dachten we, wie? Nee, ja, dat is begrijpelijk. Ik heb hoor mijn naam is nog niet echt veel besproken geweest. Dus wat dat betreft, ja, nu zullen jullie hopelijk wel mijn naam onthouden. Maar wat, vertel eens wat over jezelf. Nou ja, ik ben een uh, rechtbenige aanvaller. Achterjaar, zoals jullie net al weten. En ja, ik kan vanaf rechts, vanaf links spelen. Ook op middenveld kan ik uit de voeten. Ik heb snelheid in de vele acties aanwezig. Dus wat dat betreft. Ja, ik heb wel de kwaliteiten van goede uh, buitenspelen eigenlijk. Um, hoe is het um, als je voor het eerst op dit niveau zo'n wedstrijd speelt? Uh, fysiek heb je het allemaal vol kunnen houden? Of ben je helemaal kapot nu? Nou ja, uh, tijdens de wedstrijd vanaf de 64e, 62e minuut ongeveer. Voel je een beetje je benen zwaarder worden. Kramp, een beetje, heel lichtjes. Maar ja, zo'n wedstrijd wil je niet voorbij laten gaan. Dus de laatste minuten bleef ik maar doorgaan. Dus wat dat betreft, ja, je voelt wel dat je wat uh, stukken bent. Wat dat betreft, maar je kan nog wel. Wat heeft de trainer gezegd tegen je? Ja, hij was tevreden over mijn spel. Goed gedaan. Nu nog meer, ja, de individuele actie dan in de, in de rust zei dat tegen mij. Dat hij nog sneller moet blijven doen. Maar hij was zeer tevreden. Jean-Paul Boësius. We zijn nu al fan van hem, de man van de gelijkmaker voor Feyenoord. In de wedstrijd tegen AZ werden ze uiteindelijk 2-2. Zometeen gaan we schakelen met Vitesse tegen AZ. Het is inmiddels één minuut over half vijf. Radio 1. Het NOS Journaal. Zometeen het we weer. Eerste hoofdpunten met Mark Visser. De openbaar vervoer in New York wordt om 7 uur lokale tijd stilgelegd... als voorbereiding op de komst van de orkaan Sandy. Gouverneur Cuomo zegt dat het niet veilig is om treinen en bussen te laten rijden... bij zulke harde wind. Ook wordt gevreesd voor overstroming van het metrostelsel. Meteorologen houden rekening mee dat Sandy de zwaarste storm in jaren wordt. Meer dan 60.000 militairen staan klaar om noodhulp te verlenen. In Drenthe zijn vier mensen gewond geraakt... bij een botsing tussen een ambulance en een personenauto. In emmer Compascuum reed de ambulance met hoge snelheid tegen de personenauto. En beide wagens zijn total los. Een vrouw van 41 en twee meisjes van 9 die in de personenauto zaten raakten gewond. En ook een huisarts die meereed in de ambulance liep verwondingen op.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 Vandaag was er veel zon, maar inmiddels is het in het westen van het land al bewolkt geworden. En vanavond wordt die bewolking vanuit het westen steeds dikker. En in de loop van de avond gaat het in het westen en noordwesten van het land ook al wat regenen. Vannacht wordt het overal bewolkt. Ook de regen breidt zich uit over het land. En de temperatuur daalt naar een graad of zes in het westen tot net iets boven nul in het oost- en zuidoosten. Morgen is het bewolkt weer en zo nu en dan valt regen of motregen. Vooral in het westen regent het nu en dan flink door. Landinwaarts zijn er ook droge perioden. De temperatuur komt morgen uit op 7 graden in het oosten... tot een graad of 11 in het noordwesten. Al met al een koude, natte dag... ook omdat er een matige, aan zee krachtige wind staat uit zuid tot zuidwest. Dinsdag knapt het weer op. De zon schijnt dan af en toe op een enkele bui na... blijft het droog en de wind neemt ook wat af. Het wordt dan een graad of 10... Woensdag lijkt ook grotendeels droog te blijven. Donderdag krijgen we dan weer regen. AWB Verkeersinformatie. Er staat één file bij Rotterdam op de A4. Hoogvliet richting Vlaardingen. Voor Vlaardingen-Oost twee kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Het is vier minuten over, half vijf. Twente gewonnen. Moeizaam, maar wel gewoon gewonnen. PSV gewonnen. Moeizaam, maar wel gewoon gewonnen. Dus Vitesse, als je mee wil blijven doen tegen AZ thuis... dan weet je wat je moet doen, Richard van der Made. Ja, ja, Vitesse moet vanmiddag in de achtervolging inderdaad... om weer gelijk te komen met uh, PSV. Tot nu toe verloopt het seizoen natuurlijk zeer voorspoedig. Fred Rutte de trainer, op dit moment de koning van Arnhem. En alles is crescendo op dit moment zoals het tenminste gaat bij de Arnhemse club. Je ziet ook in het stadion, het is aardig volgestroomd, de Gelderdome. Eigenlijk heb ik het dit seizoen nog niet zo druk gezien als nu. En is dat dan opmerkelijk als je acht of negen wedstrijden, moet ik zelf zeggen, op rijen niet hebt verloren. Ik denk het niet, zo'n 20.000 mensen nu in het stadion bij deze wedstrijd. Het is natuurlijk op papier ook een heel Aardig duel 0-0 de stand na 4,5 minuut tegen AZ. Dat het natuurlijk dit seizoen niet goed doet op de dertiende plaats. Al vier keer verloren dit seizoen. En bijvoorbeeld maar één overwinning uit de laatste vijf wedstrijden. De eerste opening is op de linkerkant. Goed gegeven, Gudmundsson draait naar binnen. Geeft de bal naar door weer terug naar een schorsing. De eerste kans voor AZ, het schort van Gudmundsson. En dan maar net verwerkt, toch met aardig wat moeite door Piet Veldhuizen. Vitesse probeert dan uit te verdedigen. Dat lukt via Kalas eigenlijk niet of nauwelijks. En er is opnieuw balbezit voor AZ met een ingooi aan de linkerkant van het veld. 0-0 dus na ruim vijf minuten. Wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Fink. En AZ het balbezit met viergever. Paast hem helemaal terug naar Rijnen. Rijnen moet dan eventjes kijken waar de afspeelmogelijkheden zijn. Tikt de bal breed naar Marcellus. Dan wordt er gejaagd door Havenaar. Opnieuw een basisplaats voor hem. Geen wijzigingen bij Vitesse. Als je dat vergelijkt met de wedstrijd van vorige week in toe. Toen de ploeg van Fred Rutte oppermachtig, zeer volwassen, speelde en met 3-0 won. AZ speelde misschien wel zijn slechtste wedstrijd van het seizoen vorige week. En verloor op eigen veld met 2-0 van NEC. Weer is het bal bezit voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek op de helft van Vitesse. De bal gaat dan via Van Aanholte linksback over de zijlijn. En dus krijgen we een ingooi voor AZ. 5,5 minuut op de klok 0-0 in Gelderland. i've seen why you talk to me just silly ways don't bother me but i'm just saying don't Outside the box, de Rotterdamse Sabrina Stark, een backstreet driver. Ja, Feyenoord Ajax eindigde vanmiddag dus in 2-2, de half 1 wedstrijd. Lange tijd leek Siem de Jong de matchwinner, maar er een prachtig doelpunt van Pelle. Allemaal kijken vanavond, gelaten gelijkmaker van Feyenoord. Siem de Jong was dus de man die Ajax op 2-1 bracht, maar uiteindelijk dus het zesde gelijkspel van de Amsterdammers. Ditmaal tegen Feyenoord Bas praat erover met de captain van Ajax, Siem de Jong. Dacht je al dat de punten in de zak waren? Nou, ik vond dat we de wedstrijd wel redelijk onder controle hadden na de 2-1. Uh, ik denk dat wij uh, ja, wel geleerd hebben van die wedstrijd tegen Heerlijk in het feit dat we de bal goed in de ploeg hielden. En ja, fijn dat weinig kans gaven om, uh, om aan de bal te komen. Alleen uh, ja, dan na die rode kaart wordt het ja, toch weer een heel ander spel. En uh, zie je dat we, dat we het moeilijk krijgen. En dan is het, uh, ja, het voelt wel als een, uh, een nederlaag dat we nu uh, nog op 2-2 zijn gekomen. Is het wel zo dat jullie in grote fase van de wedstrijd ook te weinig voetballen? Ja, ik denk dat we redelijk begonnen. En dan na die 1-1 hadden we een fase inderdaad dat wij... Uh, ja, een paar, ja, een paar slordige ballen hadden gewoon dwars door het midden. En dat, dat die dan net niet aankwam. En, ja, zij een paar keer uh, <coughs> gevaarlijk counterden. Maar uh, ik denk dat we tweede helft na die 2-1 eigenlijk uh, ja, wel goed voetballen. En uh, ja, een paar keer met die steekballetjes die net, uh, net niet goed waren. En een paar keer dat we ja, misschien voor balbezit kiezen. Terwijl we misschien uh, ja, naar de goal moeten met de counter. Maar... Ik denk dat we tegen Heracles juist te snel naar de goal wilden bedaren. En dat we daardoor uh, het spel hele tijd op en neer gingen. En ik denk had het gevoel dat wij hier wat meer aan de bal waren na die twee. Nou hebben we tegen Manchester City uh, voor het eerst eigenlijk die variant gezien. Uh, waarbij jij weer middenvelder bent en Christian Eriksen in de spits staat. Dat was vandaag weer het geval. Uh, wat vind je daarvan? Bevalt dat? Uh, ja, nou bevalt op zich wel goed. Want ik uh, ja, kan wel redelijk met hem uh, combineren. Ook als het andersom staat, zeg maar. als ik spits sta en hij achter... Mij vind ik dat ook wel, uh, wel lekker. Maar, Maakt het dat wezenlijk anders? Mm, nou, ietsjes misschien. Hij is iets meer een bewegelijke aan de bal, zeg maar, uh, als hij de bal krijgt. Dus op zich uh, ja, vind ik dat hij dat wel goed doet. En uh, ja, voor mij is het lekker om erbij te komen. Als, ik kom het liefst als, als tweede man erbij. Uh, net als tegen City, eigenlijk die goal. En uh, ja, in dat opzicht uh, loopt het zo wel uh, ja, momenten wel goed. En ik denk dat we, wat ik zei, na die na die 2-1 eigenlijk uh, wel redelijk uh, goed stonden op het veld. Um, na City was het Hosanna en terecht, want die win je met 3-1. Dat hadden uh, toch niet heel veel mensen verwacht misschien. Um, de, hoe is de stemming dan nu? Nou oh, ja, de stemming was toch uh, niet goed in de kleedkamer. Je krijgt 2-2 tegen op het laatste moment. Natuurlijk uh, ja. uh, uh, is het een beetje een gekke wedstrijd. En uh, ja, Uiteindelijk uh, 2 -2 was 2-2 misschien wel, uh, wel verdiend, maar... Uh, ja, wat ik zeg, door die rode kaarten hebben uh, we toch een gevoel van uh, ja, had meer ingesteten. Sim de Jong naar de klassieker Feyenoord-Ajax. Gaan we weer eens naar Vitesse tegen AZ in de Gelredoom. Richard van der Maden. Nog niet zo heel veel gebeurt. 0-0 de stand. AZ een iets betere ploeg in de eerste twaalf minuten. Nu het balbezit op de eigen helft voor Vitesse. Met Theo Jansen schuift de bal breed naar Kasja. Kasja dan weer terug naar Jansen. Eltidoor naar de bal toe. Ook maar herloopt daar in de middencirkel. Maar Vitesse blijft in balbezit. Nu aan de rechterkant op de helft van AZ. Inmiddels opgedoken Kasja Met een hoge voorzet richting Havena Die raakt de bal ook wel met het hoofd. Maar dan bij Viergever die vervolgens de bal wild wegschiet. In de voeten van Van Aanholt, de linksback van Vitesse. Die moeite heeft met het duel daar met Berens. Bal gaat dan over de zijlijn en we krijgen dan toch een ingooi voor Vitesse. Twaalf punten is het verschil op de ranglijst. Het is wel eens anders geweest, vorig seizoen bijvoorbeeld nog. Maar AZ doet het dus dit seizoen alles behalve goed nog. Staat op de 13e plaats en Vitesse op de derde plaats. De ingooi is dus voor AZ met Marcellus de rechtsback. Alles staat stil bij de ploeg uit Alkmaar. El Tidor komt dan naar de bal toe. Nog altijd de ingooi niet genomen. Nu inderdaad richting de Amerikaanse spits. Het is ook het duel van de twee topscorers natuurlijk vanmiddag. Boni staat bovenaan wat dat betreft alleen in Nederland in de eredivisie met tien doelpunten. El -Tidor heeft er acht in liggen. Het is AZ opnieuw dat de bal heeft nu op de eigen helft aan de linkerkant met Maher. Dan wordt er opgejaagd een klein beetje maar door reis. AZ houdt makkelijk het balbezit. Nog altijd op de eigen helft. En dan gaat de bal naar de rechterkant reinen. En moet dan de bal meegaan nemen over de middenlijn. Boni gaat naar de bal toe. Paas is uitstekend richting Maher. Is dat buitenspel? Dat wordt inderdaad afgevlacht door de grensrechter. En zo hebben we 14 minuten op de klok staan. Hier in Gelderdoom En is het nog altijd 0 tegen 0. Pek Zwolle PSV was een wedstrijd eerder vanmiddag. Eindstand 1-2. De complimenten voor Pek. Maar de punten gewoon in Eindhoven. En die gaan dus gewoon mee terug. 24 uit 10 nu. Van den Berg opende de score voor Pek Zwolle. En toen kwamen de van de advocaat De Rijk 1-1 en Van den Berg, de man die de openingstreffer voor zijn rekening nam, scoorde ook nog in eigen doel 1-2 eindstand. Dus uh, PEC deed het goed, maar zoals gezegd, de punten gewoon gaan mee naar Eindhoven. Jan Roes praat erover met de trainer van PSV, Dick Advocaat. Moeilijke middag voor jullie. Ja, zonder meer. Hoe kan dat? Het was eigenlijk niet nodig, want de eerste 30 minuten speel je op zich een redelijke goede wedstrijd zonder veel kansen. Maar je controleert de wedstrijd en dan hoop je op een gegeven moment dat die tegenstander het niet meer aan kan lopen. Maar in de laatste fase ja, dan gaan er weer te veel uh, hun eigen spel spelen. En dan geef je het op, op een gegeven moment uit handen. Je hebt van tevoren gezegd, je mist natuurlijk Van Bommel, Toyfono. Toch twee dragende spelers eigenlijk in de as van je veld. Het is ook zoeken voor jou hoe je dat steeds meer oplost. Ja, vandaag lopen er drie van achttien in. Dus uh, we hebben ook een heel jong team. Maar dan neem niet weg dat ook die jongens die vandaag speelden... ook kwaliteiten genoeg hebben om van, van pek te winnen. En we maakten het onszelf heel moeilijk, vond ik. Uiteindelijk vallen de doelpunten ook omdat je een extra spits brengt. Ja, nou, okay, dan moet de tegenstand ook nagedenken. Dan weten ze niet wie, wie moet pakken. En uh, daar, daar moet je dan van profiteren. En dat deden wij gelukkig op het goede moment. Nu is het peksvoller. Je wint met uh, 2-1. Um, afgelopen donderdag was het ook magertjes. Uh, wat is op dit moment je gevoel dan over, uh, over de ploeg? Ja, mo moeilijk, moeilijk te zeggen. Moeilijke fase. Nou, Moeilijke fase wat ik, wat ik zo in twee weken of drie we twee weken geleden of drie weken geleden speel je tegen. Uh, tegen Napoli een geweldige partij. En, uh, dus je, je kunt niet in één keer je vorm kwijt zijn. En, uh, ja, we moeten toch hopen, dat klinkt misschien gek... dat we toch wat meer uh, kracht erin krijgen in het elftal. Want het is nu, was nu wel heel erg licht. En meer vastigheid qua personeel. Ook, ook, ja. Dus we hopen dat Van Bommel eventueel zondag of zaterdag kan spelen. Zou dat kunnen? Nou, het gaat in ieder geval de goede kant op. Dus uh, dan gaat het om hoe je zich voelt. Dick advocaat. Eerder vanmiddag eindigde de hockeywedstrijd tussen Kampong en Pinoquet in 6-2. U kon er live getuige van zijn. Verrassingen waren er al om vandaag bij de mannenhockey. Tim Steens met het overzicht. Jazeker, die verrassingen. Daar beginnen we mee. Want vooraan de debutant versloeg oranje-zwart op eigen veld met 4-3. Voordaan dus hè, thuis 4-3. Verrassing. De tweede overwinning van de debutant. Verder Laren in Bos was 2-2. En een andere verrassing is Amsterdam-Scharweide eindigde in 4-4. Het stond lange tijd 4-3 voor Scharweide. Maar de allerlaatste seconden van de... De wedstrijd, scoorde taken Takama uit zijn specialiteit de strafcorner en hij werd het 4-4. En Rotterdam-SJRC werd 5-1. Um, ja, en Bloemendaal speelde niet, want die speelde de Eurohockey League op dit moment in uh, East Grinstead, Dat is Londen. Vandaar dat Bloemendaal niet speelde en HGC uh, in de competitie dan en HGC ook vrij was. We waren zelf bij Kampong-Pinoké vandaag. Het, was, uh, het werd 6-2 en uh, ja, zeg maar een duidelijke overwinning voor Kampong. Uh, we praten even na over die wedstrijd met de aanvoerder van Kampong, Quirijn Kaspers. Ja, Quirijn uh, vooral de, uh, ja jullie stonden in de eerste helft al 2-0 voor en in de tweede helft ging het een stuk beter, hè? Ja, klopt. We hadden wij in de rust ook al gezegd van ah, die jongens, uh, Pinochet is achter op ons. Nou, die gaan uh, alles of niet spelen en ze gaan er vol op. Dus uh, we weten wat ons te doen staat. We moeten gewoon wel scherp zijn. En uh, nou, eigenlijk reageerden we gelijk goed en uh, we maakten nog uh, 1 of twee goals. Toen was de wedstrijd gelopen en toen brak het ook wel bij hun. En uh, ja, toen was het misschien wat saai voor, uh, voor het publiek daarna. Want er het het zat geen spanning meer in de wedstrijd. Maar voor ons was het wel lekker om te spelen. Want we wisten dat we eigenlijk zouden winnen. En uh, we prikten er nog één of twee bij. Wat ook lekker, lekker was. Ja, want er kwamen er nog een paar mooie goals bij. nog. Hè? Ja, zeker. Dat wilden we ook doen. En we weten dat, uh, dat het ook echt in de groep zit. Dat, uh, op trainingen zien we het al vaak. Mooie aanvallen, mooie combinaties. En uh, daar krijgen we ook heel veel energie van. Veel plezier daaruit. En uh, gelukkig hebben we dat vandaag weer een paar keer laten zien. Dat is ook mooi voor het publiek. Ja, want het gaat goed met camping. Ik bedoel, jullie hebben goed ingekocht met Kemperman en met Weusthof, en uh, ja, jullie spelen ook goed. Dus vorig seizoen de playoffs gespeeld. Uh, ja, dit seizoen moeten meer in zitten dan de halve finale die jullie vorig jaar verloren hebben. Uh, dat is misschien dat een wel. beetje te, te ver gekeken al? Ja, nou ja, het gaat natuurlijk nu wel uh, goed, en het gaat wat uh, gemakkelijker houden de overwinningen binnen dan uh, vorig seizoen. Vorig seizoen een matige eerste seizoen en daarna hebben we toch nog op de allerlaatste dag de playoffs gehaald. Mm. Wat misschien een wat ander seizoen is dan, uh, dan hoe het nu loopt, en nu uh, gaat goed thuis alles gewonnen, wat ook al prettig is. En, uh, maar ja, die play-offs halen, ik bedoel, uh, laten we dat maar eerst gewoon eens gaan doen. En je wil misschien ook iets anders zeggen, maar <laughs> daar hou ik het nu nog heel erg bij. Ja, ja het is nog ver weg. Ik bedoel, we hebben pas uh, jullie op ons acht wedstrijden gespeeld. We gaan straks even naar de stand kijken. Even over jou persoonlijk. Uh, ja, twee weken geleden een mooi bericht dat je weer bij het Nederlands elftal zit. Ja, heel blij. Ik was net voor de spelen afgevallen in de laatste ronde, en uh, dat was toen een teleurstelling. En uh, nu gelukkig, maar nu er wat uh, spitsen zijn gestopt, uh, mag ik weer, uh, krijg ik weer een kans om het te bewijzen. Dat uh, vind ik heel mooi, met een leuke jonge groep gaan we naar Melbourne. En uh, nou ja, dit, nu met Kampongloot geven we ook energie om daar weer lekker, uh, lekker te gaan spelen en een uh, leuk toernooi uh, te hebben. Had je een beetje op gerekend? Stiekem nog? Uh, ik had het gehoopt, heel erg ja. En uh, nou, op gerekend weet ik niet. Maar uh, ach, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Ik zit er nu, uh, ik zit er nu bij, ik krijg mijn kansen. Uh, ik heb een paal over gehad en nu is het aan mij om, uh, om het daar te gaan laten zien, uh, wel of niet. Dus, uh, ik ben blij en ik ga er, uh, ga er alles aan doen om daar een supergoed nooit te spelen. Wat zei uh, Paul van vanaf de Bondscoach toen je belde? Nou, het was een kort gesprekje, want uh, <laughs> hij belde s ochtends en het uh, persbericht ging er ook al uh, bijna uit. En, um, Dus ze nou ik, je, uh, ik bel je eigenlijk om te zeggen, om je te feliciteren dat je meegaat naar de Champions Trophy. En, uh, dus ik zat, zat op een stage uh, gewoon en uh, ik zei, oh nou, leuk bericht. zeiden nou, ja nou ja, als er nog vragen hebben, kunnen we bellen op een later moment even stonden door. En uh, nu maak ik eventjes mijn rondje snel. En uh, nou, dat was ook uh, het gesprek toen ik afviel voor de spelen. Het duurde wat langer dan dit gesprek eigenlijk. Maar daar uh, had ik ook niet zoveel problemen mee dat dit wat korter was. En wanneer beginnen jullie te trainen? Aanstaande woensdag hebben we de eerste training. En uh, dat zal ook maar kort zijn, maar uh, een enkel training. En dan trainen we nog één keer. En dan gaan we op vliegtuig vliegvertuig naar, uh, naar Melbourne. Dus... Uh, Gelijk als het komt iets klaar is gaan we daar uh, een trainingsweek nog te rijden. Ja, dus, uh, nou, zullen we zullen kijken hoe dat gaat daar in Melbourne Quirijn. Ja. Voorlopig met Kampong gaat het ook uh, erg goed, want uh, het is de nieuwe lijstaanvoerder. Beetje vertekend beeld, zei ik Bloemendaal de EAL speelde. Maar Kampong staat bovenaan met 19 punten uit 8 wedstrijden. Bloemendaal is tweede met 18 punten maar uit 7 wedstrijden. Derde is oranje-zwart met 17 punten uit 8 wedstrijden. Vierde Rotterdam met 16 uit 7. En vijfde Amsterdam met 13 uit 7. En ja, die wedstrijden van Amsterdam en Rotterdam hebben ook al de EAL gespeeld. Die wedstrijden worden op woensdagavond 14 november ingehaald. Onderaan... Op de twaalfde plaats helemaal onderaan dus SCRC met nog geen enkel punt uit acht wedstrijden. Wordt heel moeilijk voor de ploeg uit Beeldhoven. Daarboven op de elfde plaats Den Bosch met vijf punten. Tiende is Scharweide met zes punten en negende heel knap. debutant Voordaan met zeven punten uit acht wedstrijden. Van hockey gaan we weer voetballen. Vitesse moet punten halen tegen AZ. Wie is eigenlijk de bovenliggende partij, Richard van der Maden? Ik vind AZ duidelijk beter in de beginfase. Nu misschien wel een kans in de counter voor Vitesse met Boni. Die is natuurlijk super gevaarlijk. Legt de bal terug naar Van Ginkel. Maar dat balletje is net te kort. Van Ginkel raakt hem nog wel met een sliding. Dan komt Havenaar snel naar de bal toe. Het was een moment van Vitesse. We hebben nog niet zoveel spectaculairs gezien in deze wedstrijd. Het is ook vrij stil in de Gelredoom. Weinig sfeer. Het tempo ligt vrij laag. Ook. En Vitesse laat over het algemeen AZ het spel maken. Speelde ook niet voor niets. De thuisploeg uh, al twee maal gelijk. Tegen Heracles bijvoorbeeld en tegen Herenveen Terwijl alle vijf uitwedstrijden tot nu toe in winst werden omgezet. Fred Rutte, de coach, kiest er vaak in die uitwedstrijden voor... om een beetje behoudend op de counter te spelen. En tot nu toe heeft Vitesse daar veel succes mee. Nee, het is AZ dat duidelijk het, uh, het spel maakt. De bal wat beter laat rondgaan. Zonder overigens echt hele grote uitgespeelde kansen te hebben gekregen. Zojuist een schot gezien van Gorter... Maar niet meer dan dat nog voor de ploeg van Verbeek. We zitten alweer halverwege. De eerste helft AZ gooit. De bal gaat terug naar Rijnen. Boni en uh, Havenaar komen dan naar de bal toe. De bal wordt dan kort teruggespeeld naar Esteban. Esteban lang richting uh, Marcellus. Die is meegekomen op de helft van Vitesse. Altidor kopt de bal dan door naar uh, Berends. Dit is misschien een mogelijkheid voor uh, AZ. Terug naar Altidor. Dan goed verdedigd door Van Anod. Het bal zit dan weer naar uh, Vitesse. En via Van Anod hoog richting Boni. De topscorer dus met 10 goals even geen controle bij de Ivorian en dan via Hendricksen gaat de bal terug naar ST Ban en dan mag AZ het dus opnieuw proberen. 23 minuten zijn we bezig in Gelderdoom. dus nog weinig spectaculaire momenten hier in Arnhem. We zelfs even weggelopen bij deze plaats. Zo oud is hij. Tracks of my tears, Smokey Robinson. En dan zeggen wij op ons leeftijd altijd... vergeten de miracles niet. Nee, vergeet ze niet. Uh, we gaan weer eens even naar de Gelgenoom. Voor, uh, die wedstrijd tussen Vitesse en AZ... die nog altijd loopt. Richard van der Ja, Vitesse had op 1-0 moeten staan. eigenlijk. Zojuist een uh, grote kans. Goede aanval... vanaf de rechterkant met Maher voorzet op Altidoor. Die wilde Veldhuis vervolgens nog uh, passeren. En dat had hij misschien beter niet kunnen doen... want stond uh, eigenlijk op een meter of 6-7... in vrije positie om die bal er gewoon uh, in uh, te kon de hoek uitkiezen en Veldhuizen die bleef goed kijken naar de bal plukte de bal van de voeten van de Amerikaan en zo blijft het en staat het dus nog steeds bij 0-0 maar het is AZ dat de beste kans heeft gekregen met Koetmoensson, een schot van Gorter en zojuist dus Elthidor nu is het Vitesse met Kasia die Altidoor toch duidelijk even kwijt was zojuist opent nu goed over 25 meter naar Van Aanholt aan de linkerkant, Van Aanholt paast dan Jansen in die probeert dan met een hakje Havenaar vrij te spelen, dat ziet er aardig uit, Havenaar met het schot in het zijnet, dat was een moment weer eindelijk van Vitesse. Want de thuisploeg laat tot nu toe voor de nummer drie van de ranglijst te weinig zien voor het eigen publiek. Wel een hoekschop. Het is de eerste pas van de wedstrijd in de 27 e minuut. En het is natuurlijk Theo Jansen die de corner dan gaat trappen. De koppers, zoals bijvoorbeeld aanvoerder Kasja melden zich in het strafschopgebied. Jansen wacht nog even en zal dan de corner gaan trappen. Kasja, wie... Dat is Kasia die uiteindelijk inderdaad die bal raakt. De bal gaat ruim naast. 27,5 minuten op de klok. 0-0 nog steeds hier in Arnhem. In Basel in het toernooi heeft... Uh... Del Potro, met gewonnen van Roger Federer. Het gebeurde allemaal in drie sets. De laatste set was 7-6 voor de Argentijn Del Potro en Serena Williams tegen Sharapova. Finale van het toernooi in Istanbul. Het afsluitingstoernooi bij de vrouwen staat 5-4 in de eerste set voor Serena Williams. En de Op één. Bloot. Ik heb wel een zwembroek, maar bloot, hè? Porraal die zal ik hem aan hebben. Dus. Bloot.